Nobody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 Then people gonna treat you better. You're gonna find, yes, you will, that you're beautiful. Frustration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 Ja, dat is natuurlijk dat gevoel. Het feit dat ze vanuit hun gevoel leven. Dat ze veel meer vanuit hun rechter hersenhelft dan vanuit hun linker hersenhelft leven. En dat heeft voor gevolgen uh, dat ze bijvoorbeeld een heel groot gevoel van rechtvaardigheid hebben. Mm -hmm. maar. Rechtvaardigheid naar, naar dieren. Het zijn veel vegetariërs. Zelfs als baby zijn kunnen ze al aanvoelen of er in dat potje vlees zit. Of, oftewel energie wat niet goed voelt voor ze. Waardoor ze hun mondje dicht houden.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 Take a deep breath and you walk through the doors It's the morning of your very first day You say hi to your friends You ain't seen in a while Try and stay out of everybody's way It's your freshman year And you're gonna be here For the next four years In this town Open one of those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 Van je ouders, zonder dat je dingen herhaalt van vroeger. En of je werkelijk staat achter hetgene wat je zegt. Dat is eigenlijk wat een nieuwe tijdskind doet. Dus dat is waar hij je continu in uitdaagt. Dus dat is ook wat hij, hoe jij het nieuwe tijdskind kunt helpen. Want doe je dat niet, dan raakt hij overprikkeld. Dan raakt hij verward. dan raakt hij gespannen, overprikkeld. En hij moet iets doen met die prikkeling. Dus of dat nou gebeurt dat hij, wat ik net al zei, autistische neigingen gaat vertonen. Of hij gaat ADHD, of hij wordt gewoon ziek.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 dus eigenlijk uh, hoef je inderdaad dus niet te weten van, uh, of, of het een bijzonder kind is. Hè? Want jij zegt de feiten alle, alle kinderen zijn bijzonder zijn. Alle kinderen zijn bijzonder. Alle maar, kinderen zijn niet maar je hebt dan kinderen. wel ook nog indigo kinderen. Dat is toch een, toch een verschil. Mm. Hè? Dat is, ja, je ziet er gradaties in. En dat heeft vooral te maken met de paranormale ervaringen die een kind heeft. Ja. Maar als je daar gradaties in gaat maken, dan krijg je weer dezelfde onderverdeling als dat je hebt met de een is bruin, de ander is rood, de ander is wit.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 Heel erg bedankt voor het hier Graag gedaan, aanwezig zijn, Mario. Heel erg bedankt. Ja, het, het was uh... heel leuk om te doen. Dankjewel, Sylvia, voor alle vragen die ik had en die je beantwoord hebt. Want ik ben een stuk verder gekomen. Dankjewel. Graag gedaan. We gaan nu luisteren naar Corinne Bailey, Ray, met Breathless. But I'm thinking of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 Tot dan wordt deze uitzending op zondag om 8 uur s'avonds herhaald en elke woensdagochtend van 11 tot 12 uur. Ook kunt u vanaf morgen deze uitzending beluisteren bij Uitzending Gemist op onze site inspiratieradio.nl. En daar kunt u ook op de agenda kijken wat er allemaal te doen is in de regio op gebied van bewustzijn, zelfontwikkeling en spiritualiteit. Wanneer u het kwijt wil aan ons, stuur dan een mailtje naar redactie.inspiratieradio.nl. Mijn naam is Richard Buitenek en ik hoop dat u met net zoveel plezier naar deze uitzending heeft geluisterd als waarmee wij hem hebben gemaakt. Tot de volgende keer. En we gaan nu luisteren naar een heel kort gedicht voorgelezen door onze gast Sylvia. Oké. Okay. Jij mag zijn zoals je bent, om te worden wie je bent, maar nog niet kunt zijn. En je mag het worden op jouw manier en in jouw tijd.